Kees Groot met het NOS-journaal. In drie Italiaanse steden zijn bij een grote politieoperatie tientallen maffiaverdachten opgepakt. Ook werd beslag gelegd op bezittingen zoals bedrijven, stukken grond, auto's en bankrekeningen. De totale waarde daarvan was zo'n 55 miljoen euro. Het gaat om leden van de zuidelijke 'ndrangheta en om mensen van de Camorra, de Napolitaanse maffia. Meerdere verdachten hadden zich schuldig gemaakt aan afpersing en fraude bij openbare aanbestedingen. Volgens de Italiaanse politie zijn de meeste arrestanten erg jong. De Schotse regering heeft excuses aangeboden aan duizenden homoseksuelen... die in het verleden om hun geaardheid zijn veroordeeld. De vonnissen worden geschrapt. Seks tussen mannen boven de 21 jaar is sinds 1981 legaal in Schotland. Die leeftijdgrens werd pas in 2001 verlaagd naar 16. De leeftijd die ook voor heteroseksuelen geldt. Er zijn nog honderden Schotse mannen in leven die een strafblad hebben... omdat ze bestraft zijn voor het hebben van seks met andere mannen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Johnson gaat binnenkort naar Iran. Hij maakte eerder een onhandige opmerking over een Brits-Iraanse vrouw die in Iran in de cel zit. Ze wordt beschuldigd van het willen omverwerpen van het Iraanse regime. Johnson zei dat ze in Iran journalisten opleiden, waardoor Teheran haar nu ook beschuldigt van propaganda tegen het regime... De oud-directeur van het Stedelijk Museum, Beatrix Roef, spreekt tegen dat ze ruim vier ton heeft bijverdiend in haar tijd bij het museum. Het was de reden waarom ze moest opstappen. Maar volgens Roef gaat het om inkomsten voor werkzaamheden die ze verrichtte voor haar tijd bij het Amsterdamse Museum. Het was een bonus voor haar medewerking aan de opbouw van een kunstcollectie in Zürich. Het weer, het koelt op de meeste plaatsen snel af tot rond het vriespunt. In het noordoosten blijft het onder de bewolking boven nul. Morgenochtend in het zuidoosten mogelijk wat regen. Elders blijft het droog, maar er is veel bewolking. En het wordt zo'n 8 graden. Dit was het DFM. verkeersupdate. Verkeers Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad beginnen nu vrij snel op te lossen. Maar een paar ongelukken veroorzaken nog behoorlijk wat vertraging soms. Zoals op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Eembrugge bijna anderhalf uur. 10 kilometer file. Het gaat tot half acht duren voordat de weg kan worden vrijgegeven. De A2 Amsterdam Utrecht nog bijna 20 minuten in de file tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel. De A9 Amstelveen ook maar in beide richtingen bij Akersloot, 7 kilometer. Maar vooral richting Amstelveen is de vertraging nog fors, want daar is de linkerrijst ook nog wel even dicht. Op de A12 Arnhem-Den gaat het langzaam beter bij Harmelen. Daar was een ongeluk, ze zijn aan het bergen, maar de vertraging neemt wel af. En dat waren eigenlijk de opvallende files in de Randstad. Tot zover de verkeersinformatie.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 Un rato, mirándote tengo que bailar contigo hoy. dansen vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh tú Ik el dat y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan. Solo con dat se acelera el pulso.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 we hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten, bendito para que mi sello se quede contigo pasito a pasito suave suavecito lo hago pegando poquito poquito pegando poquito a poquito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 Antwoord, ook op tv. GFM, Text TV, op kanaal 45. GFM. Can't sleep, cause everything's changed. Lots of love left is from Ik reed misschien te grijden, die jonge valt door de maan. Besteden mij haar beiden en hij zoekt nog rust haar. Ze steen voor haar een hitte, van pol en, en rijdt. Zijn hand leidt op haar schutte, hij wil mij kwaad aan uit hier haast vijftienhonderd, verroren maatschappij. Ze leiden net onder, ze vielen vrij. Ja. Er is wat voor me kinderen, hij maakt soms op oogspart. Maar werd ze eisvast in het naar de hulp. Ze nipten klei en al hebben ze geheel. Het eten dat ze kraaien is de rietdam van het veld. Het hier haast heeft je honderd een na je is gebouw. Ze boeren de en toen de. Ze bluwen altijd vrij. De slikske I'm to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 You, you You're staring the space, picture of my face in your hands. Fair. kept saying